...voor de VVD, maar daar is de teruggang een stuk minder dramatisch. De Amsterdamse VVD-fractieleider Vlos heeft kritiek op het politieoptreden... ...tijdens een demonstratie van Sharia voor Holland vrijdag op de Dam. Hij is verbaasd dat leden van de islamitische groepering niet zijn aangehouden. Volgens hem deed een voorman van de beweging strafbare uitlatingen. Op tv-beelden is te zien hoe hij een doodsbedreiging uit aan het adres van PVV-leider Wilders. Een omstander die met leden van Sharia voor Holland in discussie wilde gaan... ...werd door de politie opgepakt. De VVD'er zegt dat hij geschokt is door de beelden en dat het hem verbaast dat de politie niet ingreep, maar wel een omstander oppakte. Vlos vraagt burgemeester van der Laan om opheldering. De ANWB verwacht straks files op de wegen vanaf het strand. Tussen 6 en 8 gaan veel mensen weer naar huis, verwacht de ANWB. Vanochtend stonden ook al files naar de populaire badplaatsen zoals Zandvoort, Bloemendaal en Kijkduin en naar Zeeland. Ook morgen wordt het weer druk op de wegen naar de kust, verwacht de ANWB. Het weer vanavond in het oosten, kans op een bui verder droog, bij een graad of 15, morgen weer veel zon en iets minder warm, 19 tot 23 graden. Dit was het.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 Er staan momenteel geen files, er wordt wel op snelweg gecontroleerd en dat gebeurt onder meer op de A77 tussen knooppunt Rijkenvoort en de Duitse grens. En op de A79 tussen Maastricht en Heerlen. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Houd daar dus wel rekening mee. Tot zover de verkeersinformatie.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 Lammeraden, de Elfstedentocht. Ja, daarvoor moet ik wel even op internet. Nou ja, toevallig ja. staat het, hè. Gelukkig. Nou, vertel, maar vertel... Um... Ja, de Elfstedentocht, hè. Um, ja, dat uh, ja, komt hij er wel... Uh,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 Toch is het toch nog een piepklein gansje. Nu is de ijs nog bevro bevroren. Morgen begint te Ja. En het schijnt dat volgende week, volgens de peilingen, toch nog gaat vriezen.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 Als de wedstrijd begint Het is de tocht der tocht Een hele land heeft weer zin Zijn ware kracht. De elfstekende tocht. Onze zegen tocht. Het hele land leeft met ze mee. Zelfs.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 And here is Avicii Jan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 nou ja, daarom ja. dit bericht, het spijt me, vergeef me. Ja, yeah. ik had al een paar dat ik dat heb meer in de huid, ja. Hé, fijne avond en we spreken je nou, En kom zo even langs. Uh, ja, als ik uh, op mijn thuis ben, want ik ben nog op mijn werk. Is <laughs> nou, goed, jongen, we spreken je. Doei, doei. Yes,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 Dat is met de druk.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 Together But it don't matter Gedaan, toch? Filmpjes te checken op dumpert.nl En uh, de titel is Voor Kort Het is uh, Twee over half zes Nee, het is, even kijken Moet ik het wel goed zeggen natuurlijk, misschien wel handig Het is uh, twaalf over half zes De avond, erbinnen, de avond van Zandvoort Hier is David Guetta I'm gonna tell you, tell you, tell you from afar. God, I say, what's up? You can't tell me your name. We breaking up yeah. They say that they call me Tilted, I'm good, I'm good shit Now you can kiss your own new goodbye Smooch it You're a beast, you're, you're a beauty Man, I think somebody didn't get cute for the oozy. Shoot me, you're the firework your Brighter in the dark So let's turn off the lights And give me that spark Every time it bring me No, you're a beast, you're, you're a beauty Man, I think somebody didn't give Cupid or Uzi Shoot me, you're a firework Brighter in the dark So let's turn off the lights And give me that spark What it been like Hit me from Zandvoort Op 106.9 FCFM FCFM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 Just recall